2 uur. Dit is Radio 1. met Jeroen snel en mag je fixen. dit is de dag oud-minister Winnie Zorgdrager, die zojuist het langverwachte dopingrapport presenteerde. En Philip de Winter van Vlaams Belang accepteerde de uitnodiging van het Syrisch bewind en bezocht er jihadstrijders. Nu eerst het nos journaal met Dorald Megens. Drugshandelaren schakelen tegenwoordig computerspecialisten in voor grootschalige drugsmokkel met C-containers. In de haven van Antwerpen hebben ICT-experts de websites van de twee grootste containerterminals gehackt. Twee Belgische ICT-specialisten zijn aangehouden. Ze hebben een aantal zaken bekend. In Nederland zijn zeven verdachten aangehouden. Door in te breken op computers konden drugshandelaren zelf bepalen op welke plek een container zou worden neergezet. Chauffeurs van de criminele organisatie konden dankzij die computerinbraken... eerder bij een drugscontainer zijn dan het havenpersoneel. Voor zover bekend is het voor het eerst dat criminelen... op deze manier hun drugstransporten regelen. Overleg tussen Groot-Brittannië en Ecuador over Julian Assange... heeft geen doorbraak opgeleverd. De Britse minister Heek en zijn Ecuadoriaanse ambtgenoot Patino... spraken vanochtend drie kwartier met elkaar in Londen over Assange... de man achter de Wikileaks-onthullingen... Afgesproken is dat er een gezamenlijke werkgroep komt die de impasse moet helpen beëindigen. Assange vluchtte bijna een jaar geleden naar de ambassade van Ecuador in Londen om uitlevering aan Zweden te voorkomen. Daar moet hij terecht staan wegens aanranding en verkrachting. Assange vreest dat Zweden hem uitlevert aan de Verenigde Staten in verband met de Wikileaks onthullingen. De nieuwe megaprovincie Noord-Holland, Utrecht en Flevoland gaat voorlopig Noordvleugel heten.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 De onderwijsinspectie zegt dat er ook inkeerverklaringen zijn binnengekomen van scholen buiten Rotterdam. Later vandaag komt staatssecretaris Dekker van Onderwijs met meer informatie. Vandaag doen 51 leerlingen van de Iben-Galdoen-school hun eindexamen over. Drie leerlingen van die school hebben de onderwijsinspectie voor de rechter gedaagd. Vanwege de fraude zijn hun examens afgekeurd en ze willen dat terugdraaien. De drie moeten morgen hun eerste examen overdoen. De rechter doet daarom vanmiddag al uitspraak. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en tegelijkertijd loopt de temperatuur op. Vooral in het westen is wat regen mogelijk. Het zuiden maakt kans op een bui, misschien met onweer. 21 graden is het in Den Helder, zo'n 30 graden in Maastricht. Morgen veel zon, 24 graden op de Wadden en 34 in het zuidoosten. En hoe staat het op de weg? We gaan naar de ANWB, John Hoka. Met nog altijd afsluiting van de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. De weg is tussen knooppunt Valburg en Ochten afgesloten. Het heeft te maken met diverse aanrijdingen. Het gaat nog even duren en zolang kan het verkeer richting Rotterdam beter omrijden... vanaf knooppunt Valburg via Arnhem en Utrecht. En wij gaan zo verder met dit is de dag. Blijf luisteren. KPN introduceert KPN 1. De 1 van eenvoud.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 Dit is Radio 1. Ejo, dit is de dag. Mag je fixen en Jeroen snel. Dit is de dag dat nog eens overduidelijk werd dat vrijwel alle Nederlandse wielrenners doping gebruikten. Winnie Zorgdrager, u bent oud-minister van Justitie en de voorzitter van de commissie die dit onderzoek deed. Goedemiddag. Goedemiddag. Was er bij u al sprake van enige affiniteit met de wielersport? <tiedacht> Ja, die was er wel. Uh, ik heb in mijn jonge jaren nogal eens langs de weg gestaan, de West en de Galibier, om uh, de renners aan te vuren en uh, maar ook voor de sfeer. Kijk, ik vond het, vind het echt fantastisch, ik hou erg van wielrennen. Langs de weg, maar niet op de fiets? Nou, ik wel fietsen en ook wel uh, een beetje omhoog, maar ik ben niet een, uh, een bergbeklimmer hoor, op de fiets. Incapabele bestuurders, het autoriteitsgevoel van een generatie geleden... en een Italiaanse kapitein die zijn schip op de rotsen laat lopen. Ze zitten allemaal in het theaterprogramma Schettino van cabaretier Erik van Muiswinkel. Duizenden doden, miljoenen vluchtelingen... en nog altijd is er geen uitzicht op een einde aan het conflict in Syrië. De Belgische politicus Philip de Winter was vorige week in Syrië... op uitnodiging van het regime van Assad... Om te horen wat de Belgische jihadstrijders uitvoeren in dit land. En het Panamakanaal krijgt er een geduchte concurrent bij. Het kanaal door Nicaragua. Nicaragua gaat in samenwerking met China een eigen kanaal graven. Theo Sturm maakt het van dichtbij mee. Hij was adviseur van de regering Ortega. En volgens Joris Lohman is Slow Food de oplossing voor voedselverspilling. Uw mening horen we graag via Twitter met hashtag ddd of ga naar onze website. Heb je gebruikt en zo ja, wat? Ik heb nooit doping gebruikt. Nee, ik heb nooit wat geduurd en ik heb nooit in mijn uh, wiskreek gedaan. Zeker niet. Wat, Waarom zou ik dat me toegeven? Dat durf ik uh, onder eerder of hoe dan ook te verklaren. Dat is geen enkel probleem. Maar daar heb ik geen zin in. Heb ik geen behoefte aan om daar wat over te praten? Nooit. Ik kan ze mijn benen afnemen. Als ik. Uh, als ik... Ja. Je wordt in het ook gestopt. Uh, dat zal altijd blijven. Ja, ik heb ook uh, doping gebruikt. Ik heb uh, EPO gebruikt, cortisone gebruikt en uh, de laatste jaren van mijn carrière ook nog uh, bloedtransfusies gedaan. In de afgelopen maanden ontkennen ze een beetje alle Nederlandse wilrenners... die recent op de weg te zien waren ooit doping te hebben gebruikt. Totdat Michael Bogert zwichtte voor de druk en als enige bekende. Toch is hij bepaald niet de enige die zich hieraan heeft bezondigd. We wisten natuurlijk al lang dat er meer moeten zijn. Het is nu ook onderzocht door de commissie Zorgdraag. Meneer Zorgdraag, nogmaals goedemiddag. Goedemiddag. Ja, De aanleiding voor dit onderzoek was de bekentenis van Armstrong. Um, maar is het ook zo erg in Nederland? Ja, het, maar het hangt er maar vanaf waar je het aan afmeet. Wat we bij Armstrong hebben gezien... dat is dat er systematisch en structureel in die ploeg... doping werd gebruikt en aangeboden en geregeld en gereguleerd. Dat hebben wij in Nederland niet aangetroffen. Wel dat het overgrote deel van de renners inderdaad gebruikte... en dat ook het gebruik werd begeleid door de ploegen. Het overgrote deel van de renners... Hoeveel procent? Ja, dat kun je nooit precies zeggen. Maar uh, schattingen lopen uiteen van zo'n 80 tot zelfs 95 procent. Dat is nogal wat. Dat is heel wat, ja. ja. De titel van uw rapport is Meedoen of Stoppen. Ja. Was het zo zwart-wit? Nou ja. De, de, we hebben eigenlijk van, van, van de renners gehoord. Uh, als je echt mee wilde doen en uh, ook iets wilde presteren in het peloton... Ja, dan, dan kon je haast niet anders dan, uh, dan doping gebruiken. Dat geldt met name voor de periode dat EPO gebruikt werd. EPO werkt echt prestatiebevorderend. En bevordert ook een sneller herstel na zware etappes. En zonder dat, ja, dan, dan redde je dat gewoon niet om bij te blijven. Ja, maar het was altijd wel een persoonlijke keuze om aan de EPO te gaan. Of werd het ook wel opgelegd door het management, de arts, de ploegleider? We hebben dat laatste niet, niet gehoord dat het opgelegd werd. Of ook zelf dat het vanuit de ploeg werd aangeboden. Het initiatief kwam van de renners zelf. Um, en wat ik al zei, het is wel begeleid in de ploegen. En dat vooral vanuit het idee van, nou ja, kijk, als wij, dat, als wij niks doen, dan gaan die renners zelf op zoek en je weet nooit wat ze dan allemaal voor gekke dingen doen, dan kun je me beter begeleiden. Ja, en, en men wist het toch van elkaar? Ja, dat is, kijk, men wist natuurlijk van elkaar dat men wel eens wat deed, maar men heeft het wel zo weten te regelen dat je het nooit eigenlijk van elkaar zag dat je gebruikte. Men wist ook niet precies hoeveel en waar het vandaan kwam. Maar tegelijkertijd waren er natuurlijk ook hechte vriendschappen... waarin wel dingen werden uitgewisseld. Er waren van die uh, hematokrietmeters, van, van die analyseapparatuur... die ze ook wel aan elkaar uitleenden, dus dat weer wel. Maar um, het is wel zo dat de meesten zonder echt te liegen... konden zeggen van, ik heb niet gezien dat een ander gebruikte... Vanochtend heeft u een rapport gepresenteerd in Nieuwspoort Den Haag. Hoe lang bent u bezig geweest hieraan? We hebben er een half jaar aan gewerkt. Um, langs twee lijnen eigenlijk. We hebben um, heel veel onderzoek gedaan... Uh, naar, naar stukken, publicaties, boeken, krantenartikelen. Dat uh, heeft een uh, groep mensen gedaan die ons heeft ondersteund. En we hebben enkele tientallen interviews gehouden... waarvan uh, nou, iets meer dan veertig met de commissie... Niet altijd een volledige samenstelling. We hebben het tussen nu en dan ook wat verdeeld. En de mensen die ons ondersteunden hebben nog een flink aantal mensen gesproken. Ja, en welke mensen gaat het dan om? Alleen wielrenners of ook meer? Nee, nee iedereen die erbij betrokken was. En dat, dat varieert dan inderdaad van renners tot artsen, ploegleiders, directeuren, journalisten, mensen van de sponsor. Dus echt eigenlijk iedereen die bij het wereldje betrokken was. U zegt de mensen van de sponsoren. Uh, wat was daar uh, de gedachte? Waren die op de hoogte van het dopinggebruik? Ja, kijk, ze zeggen, ook daar wordt gezegd van: we hebben het niet gezien. Wij uh, ja, we kunnen niet anders dan concluderen dat ze het. En dan hangt het er een beetje vanaf hoe hoog je in de organisatie hoor, dat verschilt wel. Maar de mensen die heel direct bij de, bij de ploeg betrokken waren. Die, die moeten het geweten hebben, of hadden het in elk geval kunnen weten. Ja, want in uw rapport schrijft u dat de commissie van mening is... dat uh, de sponsoren gewoon op de hoogte waren. Nou ja, wat ik zei, ze hadden het naar ons idee waren er zeker mensen... die bij de sponsoren in dienst waren die het wisten, of in elk geval konden weten. Maar um, ja, we hebben ook wel heel erg vaak het woord naïef zien langskomen... Van uh, ja, gut het nooit beseft en uh, nou ja, weggekeken. Uh, nou, afijn, ja, kijk, als je, als je niet kijkt en als je je oren en ogen dicht houdt, ja, dan weet je het ook niet. Want de Rabobank bijvoorbeeld heeft altijd ontkend uh, uh, dat ze op de hoogte waren van uh, dopinggebruik. Ja, wie is de Rabobank? Tussen... De, de mensen die de sponsoring uh, voor nou ja, or, kijk, uh, ik, organiseerden daar? Precies. Kijk, ik, wij, wij denken dat het, dat het bijna niet mogelijk is... dat mensen die dicht bij de ploeg waren niet wisten wat er aan de hand de, was. Dus de Rabobank heeft wat dat betreft een leugentje om best veel gedaan... de afgelopen jaren. Ja, het hangt maar vanaf wie je er dus spreekt. En nogmaals, dan zou je goed moeten analyseren wat men gezegd heeft. Als men gezegd heeft van, we hebben het niet gezien... Dan geloof ik het. Uh, als men zegt van, uh, nee, we wisten het niet. Dan denk ik, nou, dan moet je je hersens even een beetje gebruiken. Maar nogmaals, het gaat wel even over van wie, wie spreek je bij de, bank, bij de bank. De absolute top. Of spreek je degene die heel dicht bij de ploeg uh, betrokken was. Daar zit nog wel een verschil in natuurlijk. Goed, mevrouw Zorgdragen. We praten zo even verder. Eerst even naar Lelystad. Marge. Ja, want nos even Paul Sanders is bij de uitspraak van de grensrechter Nieuwenhuizen. Paul, zes jaar was geëist. en de straf ook zo hoog uitgevallen? Nou, voor één verdachte in ieder geval wel. Dan gaat het om de meerjarige verdachte tijdens deze zaak. Uh, dat was een van de vaders van de spelers. Die heeft inderdaad zes jaar gevangenisstraf gekregen vanwege het medeplegen van doodslag. De rechter zei tegen hem dat uh, ja, omdat hij volwassen is, uh, dat hij meer had moeten doen om het, gewel, op het geweld op het veld te voorkomen. Zes jaar gevangenisstraf dus voor hem. En verder zijn er tegen vijf. Uh, minderjarige verdachte straffen uitgesproken. En daarin volgde de rechter eigenlijk de eis van het Openbaar Ministerie. Twee jaar jeugddetentie. Eén verdachte is veroordeeld tot één jaar jeugdetentie. En een laatste verdachte, waarvan eigenlijk van tevoren al uh, bekend was... dat hij niet rechtstreeks betrokken was bij de mishandeling van Richard Nieuwhuizen, die is veroordeeld tot dertig dagen jeugdetentie. En daarmee heeft de rechter eigenlijk uh, de eis van het Openbaar Ministerie volledig gevolgd. En hoe wordt erop gereageerd? Nou ja, er kwam even een voorzichtig applausje uit de zaal, dat komt hmm. natuurlijk van uh, de familie en de nabestaanden van Richard Nieuwenhuizen. Dat is natuurlijk niet uh, de bedoeling. Dat zegt de rechter ook altijd. In een in zaal mag nooit... Ja, geapplaudisseerd worden als er een straf wordt uitgesproken. En verder, ja, het is zo vers van de pers... dat echte reacties heb ik nog niet kunnen halen. Nee. Ik weet in ieder geval wel dat de advocaten van de uh, meerderjarige verdachten... dat die van tevoren al zeiden... als mijn cliënt worden, wordt veroordeeld, dan ga ik een hoger beroep. Dus ik verwacht dat dat uh, niet zal zijn veranderd. Ja, Paul Sanders, dankjewel. Als er meer uh, nieuws is, komen we nog bij je terug. En later in dit uh, eerste dag praten we met uh, advocaat Roos, die een van de verdachten en vooroordeelden uh, uh, heeft verdedigd. Terug naar Wien Zorgdrager in Den Haag. U presenteerde vandaag het uh, rapport over dopinggebruik bij Nederlandse wielrenners. U heeft, uh, zoals zij, u al, uh, ook een aantal renners zelf uh, gesproken. Mevrouw Zorgdrager. Ja, ja, ja. Ja, ja. Uh, dat gebeurde uh, anoniem, hè? Nou ja, ze waren voor ons natuurlijk niet anoniem. Maar, uh, maar met, voor hun uh, we de hebben, wetenschap dat ze de ja, We met hebben name geheimhouding beloofd. Ja. En, uh, en daar ook alle maatregelen voor genomen. Ja, maar het feit dat het anoniem was, dat, dat heeft wel heel erg geholpen dat u het echte verhaal kreeg te horen. Ja, kijk, wat we wel gemerkt hebben, dat is dat uh, mensen echt uh, aanvankelijk aarzelend waren. Van, ja, is dit wel veilig wat ik hier vertel? Uh -huh. En, en, en ja, komen anderen het niet te weten. Nou, ja. Wij dachten van, als je dit echt alleen maar kunt, kunt garanderen dat het veilig is, dan pas zullen mensen een verhaal vertellen wat ze misschien elders niet vertellen. En zo trok u ze over de streep. Dat hebben wij. We hebben het zo uitgelegd en het gebleken is dat heel wat mensen toch behoorlijk open met ons hebben gesproken. Ja. Hoorde u nieuwe bekentenissen, om het zo maar te noemen? Ja, bekentenis. We hebben gewoon verhaal gehoord van mensen. En ik heb echt niet gecheckt wat ze naar elder's hebben gezegd en tegen ons hebben gezegd. Dat vind ik ook niet van belang. Uh, wat wij belangrijk vinden is, wat vertellen ze ons, wat weten ze... en hoe kunnen zij maken dat ons beeld zo, zo compleet mogelijk wordt. Maar, maar, maar u heeft mensen gehoord die toegaven, ik heb inderdaad doping gebruikt. We hebben dat gehoord, ja. ja. En voor u als uh, ja, oud-minister van Justitie, maar ook gewoon als mens... had u niet de neiging om die mensen mee te geven van... joh, denk er eens over na om ja, hier toch mee naar buiten te treden? Nee, hebben wij niet gedaan. Dat ging ons ook niet aan. Dat dacht u ook niet? Nee. Ik vind uh, dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. en uh, We hebben ook verder geen, uh, geen moreel oordeel daarover willen vellen. Want ja, het, het ging er echt ons om dat onderzoek zo goed mogelijk te doen. En dan moet je niet ondertussen nog allerlei andere dingen willen. Mm. Hoe, hoe nu verder? Ja, we hebben een aantal aanbevelingen gedaan. En, uh, het goede nieuws in het rapport is ook dat wij zien... dat er toch een begin is van een cultuurverandering. Waarbij... Uh, het toch niet meer zo geaccepteerd is onder renners... dat je zonder gebruik van doping niet kunt, uh, niet kunt winnen. Dus uh, de jonge renners van nu die moeten echt gesteund worden... in hun streven naar een schone sport. En uh, dat kan helpen door uh, voorlichtingsprogramma's... ook voor, voor nieuwe jonge renners, zodat het zich, zich wat meer gaat verspreiden. We hopen ook dat er een sponsor te vinden is die er een eer in stelt... om zo'n schone ploeg te sponsoren, want, laten we wel wezen... In een internationaal veld waar gewoon bekend is... dat er echt niet minder wordt gebruikt ja. dan, dan, dan vorig jaar... dan zullen ze gewoon achteraan fietsen waarschijnlijk. Maar dat is natuurlijk het hele probleem. Als ja, de Italianen, Colombianen uh, ons links en rechts inhalen... wat doen we dan nog in een Tour de France? Nou ja, dan, Bijvoorbeeld. Ho dan hopen we dat er steeds meer ploegen en landen zijn... die toch inzien dat dit... een ja, een betere en een verdere manier is van sportbedrijven. En dat, dat die groep u. steeds groter wordt. Maar heeft u ja. er ook invloed op dat andere landen dat ook zullen volgen? Nou, ik niet. Maar uh, degenen die in Nederland verantwoordelijk zijn voor de sport, NOC en NOC-NSF, de, de WILO-Unie. Ja. Die, die hebben internationaal veel contacten. Je ziet ook internationaal een aantal aantal begin van, van het zijn meer ploegen die eigenlijk schone sport promoten. Dus. Uh, ja, kijk, ik ben ook wel een realist, dat gaat niet, niet vanzelf en dat gaat ook niet gemakkelijk. Maar je hoopt dat dat dit toch een begin is van een cultuurverandering. Joris Loman. Ja, hoe, hoe kijk jij hier tegenaan? <laughs> Nou ja, ik ben niet per se een uh, wielrenliefhebber. Dus ik zie het echt heel erg uh, vanaf, de, vanaf de zijkant. Zoals heel velen waarschijnlijk. Ja. Nee, ja. Ik, vraag me, ik had een beetje een algemene vraag van waar, waar moet het nu naartoe met de, met, de, met de wielrennerij? Want ik kan me toch voorstellen dat mensen echt zwaar teleurgesteld zijn... Uh, in, in, in, in de sport en de helden van vroeger zijn van hun voetstuk gevallen. Uh -huh. uh, welke kant gaat het op? Ja, ik vind... Ik, nou, het is tragisch wat er gebeurd is. Ik vind dat zelf ook. Uh, maar... Uh, de wielersport moet dezelfde kant op als alle andere sporten. En het moet zo worden dat het ook niet, niet gewoon is... dat er doping wordt gebruikt, dat het niet geaccepteerd is. Kijk, je kunt nooit zeggen dat alle sporten schoon zijn... Dat is nergens zo. Maar het gaat erom dat het uh, niet de gewoonte is dat, uh, dat er doping wordt gebruikt. En dat iemand die dat doet, erop aangekeken wordt. Hoe, hoe zit dat met de huidige Nederlandse generatie wielrenners? Uh, fiets men nu zonder doping? Kijk, daar kun je nooit zeggen of het 100% is. Maar uh, we vinden, uh, zij. Je moet ze het vertrouwen geven. En ik vind ook dat ze gewoon een goede uitstraling hebben. Ze, ze willen echt schone, schone sport. Nou, laten we, ons, laten we ze daarin steunen met z'n allen. Meneer Zorgdrager vanuit Den Haag. Dank u wel voor uw toelichting. baby.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 van Ellen Clark. Dit is, dit is de dag. Met Erik van Muiswinkel, Philip de Winter... straks na half drie, Joris Lohman, Theo Sturm en Sabrina Starke. Ja, Erik van Muiswinkel, werkt aan een uh, nieuwe voorstelling. En deze man is uw grote inspiratiebron. Kapitein Scattino van dat gezonken cruise schip. Francesco Scattino, most hated man in Italië. Meervoudige doodslag, veroorzaken van letsel. Niet gehoor geven aan de orders van autoriteiten. Uh. Captain uh. Coward. Nee, no, no, no. That phone call was shocking. shocking, shocking. Yeah. Ja, Scattino was de kapitein van het gezonken cruiseschip Costa Concordia. En waarom is dat de naam van uw nieuwe show geworden? Nou, in de allereerste plaats omdat het een goede naam is. Hij dekt lekker. Ja, het klinkt als een <laughs> trompetstoot. En ik heb ontdekt dat er ongeveer 1 op de 50 mensen om me heen het meteen ook thuis kunnen brengen. Uh, als je het zegt, dan zegt hij, nou oh, ja, natuurlijk, dat is die kapitein. Ja, ja, ja. Maar, het is maar verder meer, gaat het er helemaal niet over. Het is te kreet. <laughs> nou, het gaat, ja, wel degelijk gaat het ook, ook over hem. Maar ik, ik speel wel heel lang met de gedachte om, eh, na Obama en mijn vorige voorstelling... om eh, meer wat algemener over leiderschap en autoriteit te hebben... en over hoe dat de afgelopen 50 jaar, dat, dat ik op de planeet ben, zich ontwikkeld heeft. Ja. En het, ja, je hebt een, een, een symbool nodig, een, een, een, een logo, een postzegel, een kreet. En, en daar was hij eigenlijk ideaal voor. Het is natuurlijk ook een operette figuur, in veel opzicht. Ja, het, het, het, het goede voorbeeld van hedendaagse uh, leiderschap? Ja, nou, ja... De, de, de, de, precies de omgekeerde natuurlijk. Alles wat je zou hopen als eenvoudige burger en passagier... daar heeft hij niet tentoongespreid vanaf de eerste seconde. Van, van, van hoe het ongeluk ontstaan is. De reden ervoor, dat was ook, de, de, het ging om een saluutje langs, langs het eiland. Het was iets heel recreatiefs. <kijf> vervolgens ging het mis wat hij, wat hij dan allemaal euh, gedaan heeft. dat was, was eigenlijk telkens verkeerd. Ze, maar u herkent ze ze even... dat bij andere leiders? Nou, nee, niet zo letterlijk. Wat je wel, wat je wel herkent... Er zijn ongetwijfeld een hoop leiders te vinden. Maar zo dramatisch als dat, dat, dat de boel dan kapsheist. Uh, nou ja, dat zit misschien bij de, bij de nieuwe... de staten in wording in de, bij, van de Sovjet-Unie. Die zijn natuurlijk ook dat soort... ja, echte brokkenmakers aan, aan het werk geweest. En die grijpen dan vaak op het laatste moment toch weer naar de harde hand. Nou, dat kon Sketino niet doen. Die, die was er gewoon niet meer. Het is ook in veel opzicht een treurig man natuurlijk. Maar wat je wel vaak ziet, is dat ja, totaal gebrek aan... Uh, Koreaanse en Japanse spijt. Weet je dat gewoon huilen, buigen. Zeggen, sorry, sorry, sorry, ik zal het nooit meer doen. Uh, dreigen met zelfmoord voor mijn part. Dat maakt, maakt het al niet uit. Maar dan, dan, dan ga je weer begrip tonen. En dan, dan is het al heel gauw weer goed. Maar glashard zeggen voor zo'n zo rechtbank, van ja, het is nou wel mooi geweest... ik wil graag weer kapitein worden. Hm. Dat verbaast me dan nog het meeste. Ja, mevrouw Zorgdrager, herkent u dit in de hedendaagse leiders? Ketino-achtige taferelen? Nou, zo erg is het niet, hè? Nou, maar er zijn er vast <laughs> wel een paar te vinden in de wereld. Oh, in de wereld, ja. Nou ja, dat uh, vast wel zo'n bont als hij het in de ja, Nederlandse politiek zou je niet houden. Nee toch? Nee, dat nee. vind ik eigenlijk ook nee, niet. Nee, want nee. wij zijn allemaal heel netjes of zo. Nou ja, kijk, tot, tot, tot op zekere hoogte. Maar wij zijn natuurlijk niet van die echte schutteraars zoals deze meneer. Is het ook een cultuurding dan? Nou ja, kijk, het was natuurlijk toch wel een beetje, beetje macho. Hè? Ik met mijn schep daar even een salutje brengen. Uh, dat is ook niet zo heel erg politiek, hè? Nee, nee, klopt dat? Erik van oh, nou, is dat niet zo politiek? Nee, dat is natuurlijk... Dat zijn het is een beetje vriendjespolitiek. En uh, dat een beetje clientelisme. Ja, ook een beetje van, kijk, kijk, mij is die man. En dat, dat ja. hebben we hier minder. Ja, inderdaad. Ja. Is het, hier. Ach, het is hier natuurlijk... Ja, de echte grote, grote charismatische leider, die hebben we op dit moment niet zo. Maar... Ook maar weer gelukkig. Maar dan gaat financieel natuurlijk wel vaak ontzettend veel fout. En dat is allemaal vrij schimmig. Ze komen er vrij makkelijk mee weg. Omdat het technisch allemaal ingewikkeld om uit te leggen nee, is. Meer politici? Politici, maar, maar ook bankiers. En, ja, maar dat is toch weer het. anders, hè? Dat is, anders, dat is wat anders, mee. Ik heb anders. het over de, de mensen die, die, zoals Theo van Gogh altijd zijn, degene die over ons gesteld zijn. <laughs> en, ja, die, ja, denk die, aan en, bijvoorbeeld bestuurders van uh, bijna failliete woningcorporaties. Nou, nou ja, ja. Er ja. zit er een ergens op een eiland met heel veel geld. Die niet zoveel spijt heeft betuigd, ja, dat, dat Niks fout ik gedaan, het... officieel. Hè? Ja, dat is echt heel ernstig. Maar, nee, ja. maar kijk, we, we, we hadden het over politici. Nou, en die vind ik eerlijk gezegd in Nederland echt netjes. Als je het vergelijkt met heel veel buitenlanden, nou, dan moeten we echt niet klagen. Maar daarbuiten, inderdaad, in, in, in andere organisaties, ja, dat is ook wel wow, een keertje wat treurig. Ja, en het gaat erom natuurlijk hoe je instituties, hoe je mechanismen inrichten, Dat doen we met z'n allen om het te controleren. Ja. Ik, ik heb het vermoeden dat de manier waarop wij onze politieke partijen in de gaten houden, ook de partijen zichzelf, dat als daar eh, hele dubieuze figuren boven lijken te komen drijven, dan, dan is dat mechanisme er vrij snel om ze om ze af te poeieren. En blijkbaar werkt dat wel goed. Ja. Erik, het klinkt heel serieus. Is er wel wat te lachen in die ja, show? Ja, dat komt een beetje door de soort vragen wat je stelt. Oh. Ik, ik, ik maak oh, het oh, die gewoon een Maar ik, ik merk nu al, ik ga dat de komende half jaar heel anders doen. Je kijkt ook heel serieus. Ja, nou ja... Maar, maar, maar, het is, het is, als je er zo over praat, een serieus onderwerp. Maar ja. die voorstelling is natuurlijk totaal iets anders. Ik gebruik die man als adviesje. Als feest, als, als, als ik hem in zijn, in zijn rechtszaakje de eerste tien minuten tentoenelen voer. Ja. Je hoeft eigenlijk alleen maar precies te vertellen wat er van minuut tot minuut gebeurd is. En, en er wordt al erg gelachen. Ja. Maar mijn oude bovenmeester op de lagere school, de man van de oude stempel... die breng ik ten en Louis van Gaal breng ik dat Er is natuurlijk iets, iets verdwenen in de, de, de oude autoritaire figuren. Dat wordt niet meer gepikt en dat is waarschijnlijk maar goed ook... Maar het is altijd de vraag hoe we, hoe we daar dan... Er is een soort nostalgie, nadat het wel werkte, tot op zekere hoogte. Dat en de, de vraag is hoe moet je dat dan no, doen? de bovenmeester nog echt de bovenmeester was. Zelf les we. gaf en, en de verantwoordelijkheid nam en straffen uitdeelde. Ja, dus en maak je gebruik van stemmetjes en typetjes, zoals, zoals je eerder deed op televisie. Ja, onderweg wel een beetje, ja. Louis van Gaal? Ja, Louis. Uh, het is, is, die is heel lastig, maar die, die komt wel een beetje tevoorschijn. En hoe klinkt dat? Nou, dat, gaat, dat, dat kan hier de apparatuur niet... Nee? Oh, Ja, nou, dat klinkt... Dat klinkt oh. Die O, oh. die is van hem, die is natuurlijk wel heel beroemd. Ja. Ja, deze voorstelling oh. die gaat dit najaar in première, maar voor het zo treedt u vanavond op... Ja. Dat klopt, hè, bij Cabaret tegen Red, een fietsgala waar geld wordt ingezameld tegen het syndroom van Red... Oh, uh, tegen, ja, nou ja, tegen het syndroom van Red, natuurlijk, om het dat syndroom vacht, uit ja. de wereld te helpen. Ja, onderzoek. Ja, wat, wat is het voor het ziekte? Poos, ja. het, is, het is inderdaad een syndroom. Het is een ontwikkelingsstoornis in het zenuwstelsel. En het komt vrijwel alleen maar meisjes voor. Een op de 10.000 meisjes. En is, wanneer het is kom je zeldzaam. erachter? Wat, wat, wat? Ja, pas dat is, dat is het, het beroerde. De, in het begin is er niks aan de hand. En na een half jaar, A, een jaar, stopt opeens de ontwikkeling... Het is een bij hele, hele, hele, een hele jonge, jonge meisjes vooral. En dan ontstaat er een vorm van verkramptheid en autisme en achterstanden. En dan, de, de, de, die ouders en die gezinnen die gaan daar dan een enorme zware pijp mee roken. Dus dat kost veel geld, die zorg. En ja, ze willen dat er meer achter gaan komen. In Nederland loopt daar redelijk in voor. In, in hoe het eventueel genetisch te voorkomen is. Ja, en waarom doet u nou mee aan zo'n gala? Ja, dat heeft altijd met de, de, de, de club eromheen te maken. De, maar ken iemand die, die, die, nee, niet die mensen, heeft? Met, met, met, ik ken niet zo'n gezin zelf. Maar degene die dit weer uh, organiseren en bedacht hebben, Mike en uh, Lone van Roosnel, Mike van Widdershoven, dat zijn uh, de musical stars, die hebben dit keer voor de cabaretjes gekozen. En uh, ja, Die hebben ons er wel veel over verteld. Die kennen die mensen weer wel. Ja. Maar is het zo dat, dat, dat als je gevraagd wordt voorzitter je altijd ja zegt? Of nee. spreekt dit dan aan? Of, of heb nee, je het, het hangt van er echt af hoe het gevraagd wordt. Wat, wat het idee van de avond is. Wie er nog meer komen uh, of je tijd hebt. Je kan niet overal op ingaan, dat spreekt vanzelf. Maar ja. in de loop van de jaren zijn er best aardige... Uh, kunnen luisteraars nou nog iets doen, zijn er nog kaartjes, kunnen ze steunen? Ja, de meervaart vanavond zijn er nog kaartjes, ja, absoluut. ze kunnen komen. En mevrouw Red, r e t opzoeken en kijken wat dat zou kunnen zijn. Ik kende het dus niet eens, hè? Nee, het is nog onbekender dan Schettino. Het is een obscure syndroom, maar daarom niet minder serieus en akelig. Straks viel op de winter van het Vlaams Belang... die onlangs naar Syrië reisde en er gevangen genomen jihadstrijders bezocht. Dit is Radio 1. Het is half drie en hier is Dorot Meegers met het Nationaal. Voor de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen zijn celstraffen tot zes jaar opgelegd. De zwaarste straf was voor een man van 51. Vijf voetballers van Nieuwsloten kregen twee jaar en een zesde één jaar. Volgens de rechter staat vast dat ze de grensrechter hebben geschopt en geslagen. Alle straffen zijn conform de eis van de officier van justitie. Grensrechter Nieuwenhuizen werd in december mishandeld op een voetbalveld in Almere en hij overleed een dag later. Om drugs te kunnen smokkelen hebben ICT-experts in de haven van Antwerpen de websites van de twee grootste containerterminals gehackt.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 En meteorologen van Weerplaza waarschuwen voor extreme hitte op woensdag. Die kan leiden tot hittestress. Bij hittestress kan de lichaamstemperatuur stijgen naar een gevaarlijke waarden. Vooral ouderen en mensen met actief werk moeten volgens het Weerbureau oppassen. Woensdag wordt het in het oosten en noordoosten 28 tot 35 graden. Het zijn de hoofdpunten. En voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB Erwin de Hart. Twee kilometer file staat er op de N11 Leiden richting Bodegraven tussen Alfa aan de Rijn West en Kerk en Zane. En dan is de A15 Nijmegen richting Gorkem nog steeds dicht... tussen Knopend Valburg en Ochten... na diverse verkeersongelukken vanochtend. Verkeer richting Rotterdam kan omrijden bij Knopend Valburg... via Arnhem en Utrecht. Radio 1, dit is de dag... Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel... Philip de Winter, die door het regime in Syrië werd uitgenodigd. Erik van Muiswinkel die werkt aan zijn nieuwe theatershow Scatino. Theo Sturm adviseerde de regering van Nicaragua... over het prestigieuze kanaal door dat land. En Joris Lohman gaat het over voedselverspilling hebben. U kunt reageren op Facebook via Twitter met hashtag DIDD... of ga naar onze website, ditisdedag.nu. We gaan naar Joris Lohman... Melk en honing. Alles over eten en drinken. Doris Lohman voor het eerste gast in onze rubriek Melk en Honing. Ja, um, je zit achter het Food Film Festival. Je bent ja. voorzitter van de Youth Food Movement. En je bent net uit Istanbul terug van een internationaal congres over slow food. Ja, klopt. Maar je bent eigenlijk politicoloog. Uh, ja, dat heb ik gestudeerd. Ja, en, en hoe komt een politicoloog toe om over te gaan op eten en drinken? Of is dat politicologischer dan ik dacht? Nou ja, politicologie gaat natuurlijk over maatschappelijke vraagstukken. En uh, ik was vroeger altijd wel bezig met eten. Vanuit mijn moeder die nam ons altijd mee uit eten en we gingen koken op zondag enzovoort. Um, dus de route zijn bepalender dan de studie uiteindelijk? Nou, en op een gegeven moment wist, kon ik dat uh, combineren. Want ik was bezig in mijn laatste jaar uh, studie. En toen gingen een aantal vakken gingen over landbouw... en over grond, grondstoffen schaarste, dat soort dingen. Tegelijkertijd las ik een aantal boeken en zag ik een aantal documentaires. En toen zijn we begonnen met uh, op basis van de slowfood-filosofie... een beweging te starten van jonge mensen... die uh, ja, nieuwe oplossingen willen voor het voedselsysteem. Ja, slowfood, leg even uit. Nou, Slow Food is uh, een internationale organisatie. Uh, Eind jaren 80 start in Italië. Het is een Italiaanse organisatie als tegenbeweging uh, tegen fastfood. Van de naam ook uh, Slow Food. Um, en het is uh, uitgegroeid eigenlijk tot een organisatie met uh, ongeveer 100.000 leden in de hele wereld. Uh, 153 landen. In sommige landen zitten er kantoren en doen ze grote projecten. Uh, in sommige landen zijn er ook maar gewoon een paar mensen die zich betrokken voelen. Maar wat doen ze dan? En wat doe jij? Uh, nou, het is echt een, een bottom-up organisatie. Dus uh, wij zijn een onderdeel daarvan... maar heel maar autonoom. Dus wij als, als Youth Food Movement doen verschillende projecten. Onder andere een, een opleidingsproject voor Young Professionals, de YFM Academie en dus het Food Film Festival. Um, en uh, ja, dus landen doen eigenlijk bedenken zelf iets vanuit de slow food filosofie en dan zit ik inderdaad inmiddels ook in, die, uh, in dat internationale bestuur en proberen we dan een beetje met een internationale groep wat sturing te geven aan alle projecten die overal op de wereld maar, maar, uh, plaatsvinden. En kun, je, kun je een voorbeeld geven? Want zo'n filmfestival dat is dus heel concreet, mm -hmm. hè, daar kunnen mensen naartoe. Wat, en, en wat, wat voor... Je, wat moet ik nog meer aan denken? Nou, vanuit International eigenlijk de, de, het belangrijkste uh, wat, wat uh, Slow Food doet... is uh, het beschermen van biodiversiteit. En dan uh, de manier waarop we dat doen is biodiversiteit via het bord. En je denkt vaak aan uh, dieren die uitsterven of aan uh, uh, ja, natuur in het algemeen. Maar er is een enorme variëteit in, in, in appelrassen, diersoorten enzovoort... Die, uh, die we kunnen eten, maar die eigenlijk uh, verloren dreigen te gaan of al verloren zijn. Dus een online catalogus waarbij al die producten worden opgeslagen. En die verbinden we aan uh, producenten. Dus er een soort food communities gecreëerd... Uh, waardoor er meer afzet uh, voor te realiseren is. Ja, en ik heb begrepen dat Chef Cox in ons land... Uh, de slag gaan met, met Slow Food. Ja. Vertel. Ja, de, de volgende stap is natuurlijk, als je al die producten hebt, om dan te kijken van hoe krijg je die bij mensen. Aan de ene kant via de, via de winkels, uh, maar met name ook via uh, chefs, via restaurants die een voorbeeldfunctie hebben. Er zijn inderdaad in Nederland uh, navolging tot Italië en een paar andere landen begonnen met een alliantie van chefs die samenwerken met uh, ja, de, de, de Slow Food producten en die hier op de kaart zetten. En op die manier dus zorgen voor meer afzet en mensen bekendmaken met, uh, met onze ideeën. Ja, nou hoorde ik dat uh, de afgelopen week dat de consument meer duurzaam voedsel koopt en dat terwijl het crisis is ja dat moet je toch heel gunstig stemmen ja zeker dat is daar ben ik blij mee en dan zeg je en er is nog veel meer te doen nou dat maar ik vind vooral de term duurzaam voedsel is een beetje lastig hè want als je kijkt naar wat ze hebben gemeten dan gaat het eigenlijk een beetje over het op één hoop gooien van ver twee biologisch dierenwelzijn allerlei dingen dus dat is ook een beetje de kritiek die daarop op, op, op komt. van ja wat zegt dat nou eigenlijk Volgens mij zegt het met name dat inderdaad zelfs in een tijd van kritiek... dat er steeds meer mensen zijn die in de, in de supermarkt niet alleen kiezen met, uh, met hun portemonnee... maar ook andere dingen zoals dierenwelzijn milieu enzovoort belangrijk vinden. En dat is iets wat groeit. Het, het is 5 het dat is alsnog natuurlijk weinig. Uh, maar een jaar geleden was het 3 Dus wat dat betreft is het wel een aanzienlijke groei. Ja, Erik van Muiswinkel. Sta jij ook heel bewust in de supermarkt dan wel... Eigenlijk... Iets meer de laatste tijd wel. Maar het is, het is precies wat Joris zegt. Uh, het, gaat, het gaat nu echt alleen om ben je bereid om ietsje meer eens een keer te betalen. En uh, in de supermarkt. Maar de, de grote industrieën en de, de massale, de vleesverwerkers, de eieren noemen op. Dat, dat, ik, ik blijf toch denken dat dat moet vanuit de politiek komen. Ja, moet mm, soms koop je dingen die, die, die, die, die, die totaal anders blijken te zijn, blijkt ook weer hè? Hmm. Dat je ja, denkt, het is biologisch ja. en het is helemaal niet biologisch. Ja, er biologisch. is een enorme weerwaar aan keurmerken. Ja. Daar is voor de consument het is moeilijk. Ja. Het, is, het zou mooi zijn als supermarkten zelf, daar ook wat actiever in. Want Joris, kan je wel in de supermarkt terecht vandaag de dag... om slowfood te leven, zeg maar? Ja, nou kijk, slowfood slow in, in de enge zin is inderdaad een bepaald soort producten... die we proberen, maar dat is ook, nooit ook moeilijk te verkrijgen. Het gaat mij meer om dat je bewuste keuze maakt... Dat je, dat je weet waar het vandaan komt en dat je jezelf vragen blijft stellen. Want inderdaad, er is een enorme weerwaar aan keurmerken... Um, Vanuit mijn perspectief, volgens mij is iedereen totaal een verwarring. Hè? Ja. Van boer tot politiek, met name de consument. Die ziet het helemaal niet meer. Um, maar nou ja, ik heb een soort van hè, transitieperspectief. Want we zitten in een tijd van verandering. Dus het is logisch dat we nu totaal niet weten waar, waar, waar, waar welke kant we op moeten. Maar in ieder geval zit er verandering in. En gaan we, tenminste, ik probeer bij te sturen aan een, aan een goede richting. Ja, en dan is er nog iets waar je iets tegen wilt doen. Dat is namelijk voedselverspilling. Maar daarvoor moeten we eerst even heel goed naar dit fragment luisteren. Ja, als ik aardappelen over heb of groenten, dat voel ik. Het grootste deel van deze Veldersberg bestaat uit voedsel dat ongebruikt is weggegooid. We gaan langs uh, containers. Het gaat vooral om eten. Maar als je kijkt naar het brood, er gaan altijd wel wat broodjes weg. Het is gewoon nog prima voedsel. Oh, dat is überhaupt officieel nog steeds uh, houdbaar. Elk jaar 1 miljoen volle vrouwwagens met eten. Als je gekookt hebt en je hebt over, ga ik niet bewaren. Puur onzin als je dit ziet. Dit is toch geen crisissituatie. Als het tegen de data loopt, dan uh, ja, gaat het weg. Zomaar weggegooid. Ja, het is diep triest. Maar Joris, jij doet hier iets aan. Volgende week zaterdag 29 juni op het Museumplein in Amsterdam. Vertel. Ja, ja we hebben samen met een aantal andere organisaties... Natuur, Milieu, Voedingscentrum, uh, NCDO en uh, Wageningen Universiteit... hebben we het initiatief genomen uh, om uh, een enorme uh, lunch voor 5000 mensen... te organiseren op het Museumplein van voedsel dat anders weggegooid zou worden. Mm, hoe ga je dat doen? Nou, we zijn de afgelopen uh, weken uh, hard op zoek naar, naar, naar voedselverspilling. Uh, het idee is eigenlijk om de hele keten daarin mee te nemen. Uh, dus we willen het grootste, een van de grootste problemen van voedselverspilling ligt bij de consument. Wat we net ook al hoorden van mensen die over datum of bijna voor de voor Dus Ze ligt gewoon langs de, de deur de afgelopen nou Ja, dat is dus een beetje lastig, want dan wordt het al heel erg zoeken. Um, maar ook in de agrarische sector en de transport en de distributie en de verpakking... Uh, gaat gewoon veel verloren. Um, en we willen eigenlijk... Uh, doel, het doel van het evenement is om hier aandacht voor te vragen. Um, en we willen eigenlijk op al die plekken uh, een, een deel voedsel ophalen. Dus uh, met name een aantal boeren die bijvoorbeeld... Uh, uh, krieltjes die te klein zijn en dus niet meer verkocht kunnen worden, uh, hebben, hebben liggen. Die gaan uiteindelijk naar veevoer als, uh, als wij er niet iets mee doen. Dus die hebben we opgehaald, uh, ver ver verkeerd uh, het, verkeerde vormen van andere uh, groenten. Uh, maar ook in distributie en catering en zo. Daar blijft vaak uh, wat over aan het eind van de dag. En uh, dat mogen wij ook uh, gebruiken. Ja. Meneer Storm, hoe kijkt u hier naar nou tegenaan? Die, um, die beweging vind ik een heel, heel, heel goede. Ja, jullie hebben een heel goed doel. Het, het doordraaien van voedsel, daar hoorde je vroeger nog wel, wel over. Is dat, is dat van de baan en is dat ook een onderdeel van, van jullie zorg? Hoe bedoel je het doordraaien van voedsel? Wanneer prijzen te laag zijn bijvoorbeeld. Ja, nou ja, zeker. Um, eigenlijk, vorig jaar hebben wij uh, op de Dam... hebben we uh, zes ton aardappelen uh, gestort van een, uh, een, een boer die ik ken... Uh, die inderdaad gewoon zijn, zijn aardappelen aan de straatstenen niet, uh, niet kwijt kon. Uh, er was vorig jaar geloof ik ook iemand die had zelfs in een, een of ander bos... had die uh, aardappelen toen uh, gestort. Um, dat had inderdaad terug te maken met de lage prijs van aardappelen. En de aardappelenprijs dit jaar is weer wat beter... Um, het is een hele moeilijke discussie, want het gaat over markt uh, ja. en over, ja. he, over sommige boeren die hebben afspraken voor, voor afzet. En sommige boeren die speculeren op wanneer ze de hoogste prijs kunnen kopen, maar, krijgen. Maar inderdaad in de algemeenheid is de prijs die je voor aardappelen, primaire producten, heel erg laag. Dus dat speelt echt zeker een rol. Ja. Goed. Sabrina Stark is uh, te gast voor Live Muziek. Hallo Sabrina. Hi. Uh, je gaat uh, wat laten horen van je nieuwe album met covers van Bill Withers. Maar laten we voordat we live naar jou gaan luisteren... even Bill Withers terughalen vanaf CD. Ain't no sunshine when she's gone. We can make it if we try to Ja, Bill Wethers, zoals we hem natuurlijk kennen, hij leeft nog, hè? Ja. Heeft hij weet van de cd die jij hebt gemaakt met nummers van hem? Ja, zeker. Um, nou, in de voorbereiding naar het album toe uh, is er contact geweest over de songs... die dan op het album uh, uiteindelijk zijn gekomen. Hij is ook de eerste die uh, de master heeft gehoord van het album. En, en wat vond hij ervan? Uh, ja, geweldig. Ja? Ik was heel blij mee. Ja, hij heeft me ook een hele mooie noot geschreven. Die staat in mijn albumboekje. Dus ja, ik ben super trots op uh, de goedkeuring van uh, de meester. Leuk. Zeg maar. En wat ga je nu voor ons zingen? Eno Sunshine. Eno Sunshine, yeah. oké. Okay. Ino Sunshine, when he's gone. It's now when he's away. Ino Sunshine, when he's gone. He's always gone too so long Anytime he goes away Wonder this time where he's gone Wonder if he's got to stay Ain't no sunshine when he's gone This house just ain't no home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 Yeah, I to leave that man alone. Cause ain't no sunshine when he's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when he's gone. This house just ain't no home. Anytime he goes away.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 de Belgische politicus Philip de Winter was vorige week in Syrië... en dat op uitnodiging van het regime van Assad... om te horen wat de Belgische jihadstrijders uitvoeren in dat land. Een groot deel van de uh, Nederlandse moslims bestaat de jihadstrijders in Syrië als helden, zo bleek vandaag uit onderzoek. Tientallen Vlaamse jongeren, heel wat van hen uit Antwerpen, reizen net als honderden andere Europese jongeren naar Syrië. Wij zijn de slachtoffers. Het is ook verdedigende jihad. Het is ook meestal jongeren die kwetsbaar staan in de samenleving. Jongeren die eigenlijk de klassiek Arabisch niet machtig zijn. Ja, ik zag hem een keer als postbouw en toen had hij al een baat en toen dacht ik, nou, en nu hoor ik dan dat hij in, uh, naar Syrië ging. In de studio in Brussel, Philip de Winter. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u was vorige week in Syrië. Ja, dat klopt. Op Ho uitnodiging van het Syrische parlement. Niet van het regime. Dat is wat anders? Dat is natuurlijk wat anders. Er is een democratisch verkozen uh, parlement in Syrië... met oppositie en meerderheid. En die hebben heus niet allemaal hetzelfde standpunt. Een democratisch gekozen parlement, zegt u? Ja, oké, okay, binnen bepaalde grenzen natuurlijk. We moeten beseffen dat we daar in het Assad-regime... een heel wat beperkingen hebben ten aanzien van de democratie. Maar het parlement functioneert, voor zover ik dat heb kunnen vaststellen... toch op een min of meer uh, correcte manier. In hoeverre had u beperkingen om daar vrij te kunnen rondlopen... en de mensen te kunnen spreken die u wilde spreken? Ja, het is natuurlijk Disneyland niet. Hè. Ik bedoel, het is een land in oorlog en een stad in oorlog... met alle gevolgen van dien. Er zijn dus beperkingen qua veiligheid en dergelijke. Maar iedereen die ik wou spreken... die heb ik ook kunnen spreken. Van de grootmoeftie van Damascus... Uh, over de aartsbischop van de orthodoxe christenen... Uh, tot en met uh, ministers en dergelijke meer. Er waren heel weinig beperkingen. Ja. En ik kon ook vrij bewegen in Damascus. En u bent ook in de gevangenis geweest daar? Ja, ik had gevraagd om een aantal jihadisten te kunnen spreken, uh, buitenlandse jihadisten. Ik heb een Fransman, een Jordaniër, een Palestijn en uiteindelijk ook een Spanjaard gesproken. En dat uh, werd me allemaal toegestaan. En ik had ook de indruk dat die mensen in min of meer aanvaardbare omstandigheden in die gevangenissen verblijven. Geen Belgische jihadisten? Die zijn er natuurlijk wel. Er zijn er een tiental uh, na de verovering... door het regeringsleger van uh, Kouchère gearresteerd. Zijn er ook drie gedood. Maar die verblijven in een militaire gevangenis in Aleppo. En het is niet nee. veilig genoeg om tot daar te reizen vanuit Damascus. Uh, wat heeft deze reis u opgeleverd? Wat weet u nu meer door uw bezoek aan dat land? Wel, Ik weet uh, in ieder geval een aantal dingen... die de Europese media helaas nooit vermelden. En dat is dat er uh, twee kanten aan de medaille zijn. Ik uh, ik ben geen aanhanger van het Assad-regime, maar ik ben misschien nog veel minder een aanhanger van uh, de rebellen en zeker van al nusra die heel erg aanleunen bij Al-Qaeda. Het is een hele provincie in het noorden van Syrië, die nu al onder de Sharia-wetgeving uh, terecht is gekomen. En dat, uh, dat verontrust mij toch, want wij steunen vanuit Europa en het zogenaamde Vrije Westen vooral die rebellen, nu ook met wapens, mm -hmm. en mogelijk met een no-fly-zone, maar de vraag is, krijgen we daarvoor een beter regime dan het Assad-regime, of krijgen we alleen maar een heruitgave van hetgene wat we ook in Egypte, Tunesië en in Libië hebben gezien. Namelijk dat salafistische, extremistische moslims aan de macht komen. En daar heb ik toch mijn bedenkingen bij. Ja. Hoewel nu ook steeds meer blijkt dat die rebellen ook niet zo eensgezind zijn. Nee, dat zijn ze niet. Hè. Bedoel, er is het, uh, het uh, zogenaamde vrij Syrische leger... met daarbinnenin dat al nusra front dat uh, salafistisch is... dat aanleunt bij Al-Qaeda en steeds meer macht verwerft. Onder andere omwille van de steun van uh, landen zoals uh, Qatar en Saudi-Arabië... die er heel veel geld en middelen tegenaan gooien. Nog even over die uh, gevangenis. U zegt van, ah, die, die, die, die gevangenen leven daar min of meer in, in goede omstandigheden... maar u bent zich natuurlijk wel van bewust dat zij niks anders aan u zullen laten zien dan dat? Natuurlijk. Ik besef ook wel dat ik uh, daardoor... Uh, het regime voor een stuk wordt begeleid... en dat zij mij laten zien wat ze willen laten zien. Maar ik kan niet zeggen dat dit een haar uitgave van Guantanamo was. Uh, dat, uh, die indruk had ik niet. En, uh, maar ook dat waar... kunnen ze toch gewoon voor u verborgen houden? Ja, dat is zo, mevrouw, dat weet ik. Ik kan alleen maar zeggen wat ik gezien heb en daar uh, publiek over getuigen. Maar ik neem dat natuurlijk wel met een korreltje zout. We weten dat uh, honderden, uh, vijf, zeshonderden... Belgische strijders in Syrië actief zijn. Hè? Jongeren ja. die voor de jihad daar vechten. Hoe, hoe kan dat toch? Want als je dat zou afzetten tegen Nederland... dan komen wij misschien op 100, 150 mensen die die kant op zijn gegaan. waardoor toch zo'n grote groep uit België... Ja, een heel grote groepen. De grootste groep uit Europa trouwens... alhoewel België een relatief klein land is. Ja, dat heeft alles te maken met het beleid van onze overheid... onze regering ter zake, die heel erg lax is ten aanzien... van dat salafistisch moslim die organisaties zoals Sharia voor Belgium en dergelijke... uiteindelijk toch heel lang vrij baan hebben gegeven. Met als gevolg dat er nu openlijk geronseld wordt... voor de jihad in Syrië en elders. En dat heel veel van die jonge moslims... Die ook toch steeds meer radicaliseren in België in de richting van... Uh, nu ook uh, actief richting Syrië trekken en er strijden. Dat is geen toeval. Dit is natuurlijk het gevolg van jarenlang lax beleid... van het niet willen onderkennen en uh, inschatten van het feit... dat er zo'n radicalisering in moslimkringen in ons land aan de gang is. Maar heeft u dan het gevoel dat in Nederland de overheid veel strenger optreedt? Absoluut. Ik heb de indruk dat uh, de jongste jaren in Nederland... een veel kordater beleid wordt ten aanzien van de islam, dat men de naïviteit van het verleden ten aanzien van de islam wat heeft laten varen en nu toch uh, veel strenger optreedt. En dat is in ons land helaas nog niet het geval, met als gevolg dat wij ja, nummer één staan op de lijst van het aantal uh, jihadis die richting Syrië trekken. Ja, uh, Bart de Wever, burgemeester van Antwerpen die zegt dat Belgische strijders uh, uh, ja, zouden moeten worden geschrapt... uit het bevolkingsregister. Ze zouden niet meer kunnen terugkeren. Mm -hmm. Is uh, dat de oplossing om mensen op voorhand te weerhouden die kant op te gaan? Ik heb de indruk dat Bart de Wever na mijn reis naar Syrië... en de verklaringen die ik heb afgelegd vlug vlug een maatregel wou nemen... om uiteindelijk uh, de indruk te wekken dat hij een en ander aan de problematiek deed. Wij delen namelijk dezelfde kiezers. Maar heeft u wat vliegen afgevangen wat dat betreft? Ja, meer dan dat is het natuurlijk niet. Goed, het is een maatregel... maar het is slechts een pleister op een houten been. Er moet natuurlijk veel meer gebeuren. Zoals? Wel, wanneer die strijders terugkeren naar ons land. En de Syrische... overheid heeft mij laten weten dat degenen... die zij te pakken krijgen... eerst daar zullen berecht worden. En daar ook in de gevangenis... zullen hun straf moeten uitzitten. En pas dan kunnen terugkeren. Maar goed, er komen er terug... naar ons land. En die moeten hier ook voor de rechtbank... verschijnen op basis van de huurlingenwetgeving... en de terrorismewetgeving. Maar als u zegt, ze moeten daar worden vast gezet, dan heeft u er bijna belang bij dat Assad nog wel even blijft zitten. Wel Kijk, uh, die jihadisten die vanuit België, Nederland, heel Europa richting Syrië trekken, die worden daar opgeleid tot wapengebruik in een oorlogssituatie. Hun normbesef is volkomen vervaagd. Mm -hmm. En dat betekent dat, die jongens, terugkeren we hier ja, de, de potentiële al-Qaeda-terroristen van de toekomst uh, binnenhalen. Dit soort jongens kunnen we zomaar niet in de vrije natuur laten nee. uh, verdwijnen. Die moeten hier wel degelijk achter slot en grijp terechtkomen en het is ook een signaal naar potentiële nieuwe jihadisten die nog willen vertrekken dat dit niet zomaar getolereerd wordt... en alleen maar het afnemen van een domiciliering. Ja, het is een eerste stap, maar het is veel te weinig... om de problematiek aan banden te leggen. Zijn er voldoende mogelijkheden om teruggekeerde jihadisten inderdaad in, in ieder geval ja, te signaleren, op te sporen en dan vast te zetten? Natuurlijk zijn die mogelijkheden er, maar men moet, het net, men moet het ook willen. En men voert een zeer halfslachtig beleid in onze landen. Men wil landen. het nu niet in België. En trouwens ook in heel Europa voert men een halfslachtig beleid... waar men aan de ene kant de rebellen steunt, ze wapens geeft... ze ophemelt en doet alsof er geen vuiltje aan de lucht is met die rebellen. En dan is men verwonderd dat er jonge mensen... uit die Arabische en Islamitische midden richting Syrië trekken. Ja, maar het is van twee dingen één. bedoel, men moedigt ze aan. Men geeft ze net niet de Kalashnikov in de hand om. Syrië te trekken. En dan is er de Turkse overheid die dat allemaal faciliteert op Turkse bodem. En dan zijn we ongeveer rond. Kijk, de Belgische overheid, maar de hele Europese overheid is heel halfslachtig wat dat betreft. En ze steken een vinger in hun eigen oog. Want die jihadis die komen terug als getrainde terroristen met wapens die door Europa en Amerika zijn geleverd, om de Jihad uiteindelijk hier tegen het Westen op termijn verder te zetten. Joris Loman, doen we te weinig in Nederland, in Europa om die jihadisten tegen te houden en te ontmoedigen. Nou ja, ik, ik, ik wilde eigenlijk reageren op uh, die, uh, die opmerking van net... dat het vrij complex is op het moment dat je in dat land bent en kijkt hoe het er ziet. Ik was afgelopen weekend in Istanbul mm -hmm. en ik zie heel duidelijk een soort verbinding... tussen. het is natuurlijk een heel andere situatie... maar uh, tussen jonge mensen, jonge Turkse mensen hier die iets willen doen... Uh, in een land... Uh, wat, voor de democratie in dat uh, geval. Ja, voor, voor hun vorm van democratie. Ja. Dus ik, uh, ik vroeg me af op welke manier er parallellen tussen het. Tussen Ziet wonderen. u parallellen, meneer De Winter? Op geen enkel moment. Nee. Het Al-Nusra-front waar die jonge jihadis uh, ingeschakeld worden... is een salafistische organisatie... die openlijk zegt dat ze de democratie helemaal willen afschaffen. Die willen een islamitisch kalifaat uh, stichten in, in Syrië. Niet de democratie opwaarderen of wat dan ook. Daar Tot. hebben ze lak aan. Tot slot, u bent net niet langs president Assad gegaan. Als u had gekund, had u het misschien gedaan of niet? Nee, ik heb het bewust niet gedaan. Nee. Ik, bedoel, ik had de mogelijkheid om Assad te ontmoeten. Was maar u ik bang ben... dat het uitgelegd zou worden als een soort verkrapte steun aan Assad? Natuurlijk, en dat wil ik niet. Ik ben daarom in eerste instantie de belangen van mijn eigen volk te dienen. Namelijk ervoor zorgen dat die jihadis niet terugkeren. En als ze terugkeren, dat we dat onder controle hebben. Dat is mijn belang daar in Syrië. En al de rest is niet echt mijn probleem. Het is kiezen tussen de pest en de cholera daar in Syrië. En de vraag is nog maar welke van de twee kwalen de minst erge is. Ik heb wel begrip voor het feit dat bijvoorbeeld die christelijke minderheden in Syrië... heel erg pro-assad zijn om dat zo te Ik dank beseffen. u wel, meneer De Winter vanuit Brussel. En graag tot aan de andere kant van drie uur. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl.